6 uur. Dorold Meegens met het NOS-journaal. Justitie gaat nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Ze zijn verstopt in aanhangwagens en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. De nieuwe flitsers verhogen volgens justitie de pakkans. De apparaten worden komende week getest in Zuid-Limburg. Ook wordt er een proef gedaan met camera's voor automobilisten... die rode kruisen negeren of met een mobieltje achter het stuur zitten. In Jemen zijn de gevechten rond de havenstad Hodeida in alle hevigheid opgeleid. Daarbij zijn volgens de Jemenitische autoriteiten dit weekend meer dan 150 doden gevallen. Zowel Houthi-rebellen als strijders die worden gesteund door Saoedi-Arabië zijn gesneuveld. Op het Museumplein in Amsterdam hebben honderden mensen geprotesteerd... tegen het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Het waren vooral oud-medewerkers van het ziekenhuis. Met protestborden, leuzen en toespraken... stelden ze vooral de gebeurtenissen van de afgelopen weken aan de kaak. Een Arts sprak zijn afschuw uit over de, wat hij noemde... kille, ongeïnteresseerde houding van een regering die wegkijkt. De voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en VVV Venlo is gestaakt... en wordt vandaag niet meer uitgespeeld. Al na één minuut viel het licht uit in de kuip. Het probleem kon niet worden opgelost... en na ruim een half uur besloot scheidsrechter Nijhuis de wedstrijd te staken. Een nieuwe speeldatum is nog niet bekend. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden wel gespeeld. Fortuna Sittard, Peck Zwolle werd 3-0. Ook FC Utrecht, Ado Den Haag eindigde in 3-0. Heerenveen-Emme werd een gelijkspel, 1-1. Mathieu van der Poel heeft in Rosmalen de Europese titel veldrijden geprolongeerd. Hij was liefst 14 seconden sneller dan Wout van Aert, die vorig jaar ontbrak. Het brons ging naar Laurens Week. Annemarie Worst won voor het eerst de Europese titel bij de vrouwen. De 22-jarige uit Nunspeet won in Rosmalen voor Marianne Vos en Denise Betsema. Het weer vrij helder. Komende nacht wordt het zo'n 4 graden. Morgenochtend hier en daar wat mist en lage bewolking. Daarna op veel plaatsen zon bij temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziek boulevard What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by. Because you're on your own Ooh, I'll get back Oh!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 Oké. Okay. Look at the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain oh, No, I've never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 I could tell you just how much you